Het verhaal van de oude sultan. Er was eens een arme boer die samen met zijn vrouw en baby leefde. Hij had ook een trouwe hond met de naam sultan. De hond was al oud en had geen tanden meer. Waardoor hij niet meer kon bijten. Niet om te eten en niet voor bescherming. Ja, ja. Morgen wil ik de oude sultan in het bos achterlaten. Hij heeft van ons geen nut meer. Zijn vrouw had medelijden met het trouwe beest. Hij heeft ons zo lang geholpen en was altijd zo trouw... en zo lang voor ons gezorgd. Nu zullen wij hem moeten verzorgen in zijn nadagen. Hé, eh, wat? Je denkt helemaal niet helder, vrouw. Hij heeft geen tat meer in de mond en geen dief is bang voor hem. Nu mag hij gaan. Zolang hij ons heeft gediend, heeft hij er ook goed eten voor gehaald. Ik heb geen geld en eten om te verspillen aan deze waardeloze hond. De arme hond, die in de buurt lang uit in de zon lag, had alles gehoord... en vond het spijtig dat morgen zijn laatste dag zou zijn. Oh nee, de baas vindt me waardeloos. Ik moet iets gaan doen, anders heb ik morgen geen thuis meer. Ik moet mijn vriend de wolf om advies vragen. Dus kroop hij s'avonds het bos in om zijn vriend de wolf te ontmoeten... en beklaagde zich over het lot wat hem stond te wachten. O oh jee, dat is inderdaad heel spijtig. Maar wees niet bedroefd. Alles wat je moet doen is je nut aantonen. Ik heb daarvoor iets bedacht. Huh, wat? Wat? Luister goed. Morgen vroeg in de morgen gaat je pa samen met zijn vrouw hooi maken. En ze zullen hun kleine meid meenemen... omdat er niemand in het huis zal achterblijven. Zoals normaal gedurende werktijd... zullen zij het kind onder de heg in de schaduw leggen. Alles wat jij moet doen, is daar ook gaan liggen. En dan? Dan kom ik op dagen en dan weet je het... Het plan wat de wolf had bedacht was fascinerend en eng. Maar hij deed eraan mee in de hoop dat het zijn leven zou redden. De volgende dag werd alles uitgevoerd precies zoals het gepland was. De boer en zijn vrouw werkten op het veld. En Sultan lag naast de kleine baby en zoals beloofd verscheen daar de wolf. Daar ben je mijn vriend. Nou, wat gaan we nu doen? Blaf! Blaf! De wolf nam de baby mee wat Sultan en de ouders schokten. Geschockeerd door de daden van zijn vriend begon Sultan te blaffen en volgde de wolf het bos in. De boer en zijn vrouw zagen dit van ver en renden achter Sultan aan. Wacht, waar ga je heen met de baby? De wolf bereikte de donkere kant van het bos en stopte. Sultan kwam er ook aan en waarschuwde hem. Je kunt de baby geen kwaad doen zolang ik leef. Ik ben je niet om de baby kwaad te doen. Ik wilde alleen je baas laten zien wat voor goede hond jij bent. Neem nu de baby naar je baas. Die zal denken dat je het gered hebt en veel te dankbaar zijn om jou kwaad te doen. Integendeel, jij zal wel geliefd worden door ze en ze zullen je nooit meer iets niet geven. De wolf gaf de baby terug en wenste sultan al het geluk in de wereld. Dank je, mijn vriend. Je hebt waarschijnlijk net mijn leven gered. De boer en zijn vrouw gingen schreeuwend het bos in... en stopten toen hun oude sultan de baby terugbracht. Veilig en wel. Oh, mijn vriend sultan. Bravo, bravo. Je hebt mijn baby gered en liet me zien wat voor een geweldige hond je bent. De boer was enorm verheugd en eide de oude sultan met liefde. En jij wilde hem in de steek laten? Sorry, mijn vriend. Je mag mijn brood eten voor niks, zolang je als je nog leeft. Ga meteen naar mijn huis, mijn lief, en geef sultan wat nat brood, zodat hij niet hoeft te bieten. En geef hem een kussen uit mijn bed. Hij mag het hem om op te liggen. Vanaf die dag had de oude sultan het zo goed als hij het maar kon wensen... Kort daarna bezocht de wolf hem en hij was blij om te zien dat alles zo goed was gelukt. Maar hij had een verzoek voor de oude sultan. Na alles wat ik voor je gedaan heb, verdien ik een beloning. Jazeker, mijn vriend. Ik ben klaar om elke dag mijn eten met je te delen. Nee, ik zal voor mijn eten zorgen. Alles wat je moet doen is een oogje dicht doen als ik een van je meesters dikke schapen meeneem. Wat? Nooit. Ik kan mijn baas niet verraden. Sorry, maar hier ben ik het niet mee eens. De wolf, die dacht dat dit niet serieus bedoeld was... kwam s'nachts binnensluipen om een van de schapen mee te nemen. Maar trouwe oude sultan wist van het gevaar... En was op de hoede en toen hij de wolf zag, begon hij te blaffen. En de boer achtervolgde de wolf met een grote stok. De wolf moest nu weggaan, maar hij schreeuwde tegen de hond. Wacht, jij zult hiervoor boeten. De volgende dag stuurde de wolf het wilde zwijn om de hond uit de dagen het bos in te komen, zodat ze met de situatie konden afrekenen. Je bent de wolf wat schuldig en je hebt je schuld niet betaald. Je moet naar het bos komen om sorry tegen de wolf te zeggen voor alle slaag die hij van je baas heeft gehad. Oude Sultan wist dat hij niet werd opgeroepen om alleen excuus te maken. De wolf was van plan hem aan te vallen. Oude Sultan kon niemand vinden om hem te helpen buiten een poes met drie goede poten. Toen zij samen weggingen, hinkelde de poes mee en strekte haar staat uit in de lucht van de pijn. Arme poes. Ik zal je hulp nooit vergeten. De wolf en zijn vriend waren al op de aangewezen plek. Maar toen zij hun vijand aanzagen komen... dachten ze dat hij een sabel mee had genomen... door de uitgestrekte staart van de poes. Oh jee, waar heeft die oude sultan een sabel gevonden? Ik weet zeker dat dat is om jou te slaan, wolf. En er is ook een poes. Maar wat doet zij dan? Toen het arme beest op haar drie goede benen hupte, konden ze zich alleen maar indenken dat ze een steen pakte om naar hen te gooien. Oh, ik denk niet dat we deze zullen winnen, wolf. Ik ga weg om het te verstoppen. Ik ook. Bang, grob het zwijn onder de bosjes. En de wolf sprong in een boom. Toen ze aankwamen, vroegen de wolf en de poes zich af waarom er niemand te zien was. Ik zie helemaal niemand. Alleen was het wilde zwijn het niet gelukt zichzelf helemaal te verstoppen. Eén van zijn oren was nog te zien. Toen de poes goed aan het kijken was, bewoog het zwijn zijn oor. Mew. maar ik denk, een muis. De poes die dacht dat het daar een muis bewoog, sprong erop de en deed hard. Het zwijn maakte een angstig geluid en rende weg terwijl hij huilde. Oh, laat me alleen. De schuldige zit daar in de boom. Verbaasd keken de hond en de poes omhoog en zagen de wolf die zich schaamde... omdat hij had laten zien dat hij zo bang was. Wat doe jij daarboven, mijn oude vriend? Meeuw, aan het verstappen van angst, of niet dan? Prf. De wolf klom naar beneden en schaamde zich omdat hij een slechte vriend was... en schaamde zich nog meer omdat hij bang en angstig was. Maar oude sultan knuffelde hem en stelde hem gerust... Geen zorgen, ik zal mijn vriend nu geen pijn doen. De wolf leerde zijn les en werd weer vrienden met de hond.